Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhoudsbedrijven leiden pro schade omdat ze geen straalgrid mogen gebruiken. Dat zegt de brancheorganisatie in het tv-programma 1 Vandaag. Straalgrit wordt gebruikt voor het schoonmaken van stalen en betonnen objecten... waar verf, roest of vuil op zit. De leverancier ontdekte vorige maand dat er asbestvezels in zitten... die kanker kunnen veroorzaken. Bij 140 onderhoudsbedrijven ligt het werk sindsdien stil... maar de 2200 werknemers moeten wel worden doorbetaald. Met een schadebedrag van zeker 160 miljoen euro is het volgens de brancheorganisatie een calamiteit... die vergelijkbaar is met de vogelgriep of het vipronielschandaal. De sloop van het afgebrande Holland Casino in Groningen loopt wat vertraging op... doordat de kluis sterker is dan verwacht. De slopers hebben extra tijd nodig om de constructie te ontmantelen... en daardoor konden geëvacueerde omwonenden gisteren niet naar huis. Dat wordt nu komende week. Het Holland Casino in Groningen brandde eind augustus af. De sloop van het pand duurt maanden en gedurende die tijd moeten omwonenden af en toe hun huis uit. Arjan Robbe heeft zijn 93ste doelpunt in de Bundesliga gemaakt. Hij is daarmee de meest scorende Nederlander in de Duitse competitie geworden. Het oude record stond op naam van Willy Lippens, die in de jaren 60 en 70 voor Rot-Weiss Essen speelde. Robbe maakte zijn 93ste doelpunt voor Bayern München in de met 3-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund. Het leverde hem nog een record op. Hij is niet alleen de meest scorende Nederlander in de geschiedenis van de Bundesliga, maar ook de meest scorende buitenlander bij Bayern München. In de Eredivisie heeft AZ thuis met 3-2 gewonnen van Willem II. Het was voor het eerst in zes duels dat de Tilburgers wisten te scoren. Ze kwamen in Alkmaar zelfs op voorsprong, maar uiteindelijk was AZ toch te sterk. Het weer, het is bewolkt en er valt af en toe regen. In de loop van de nacht wordt het droog, minimaal rond 7 graden. Morgen af en toe zon, maar ook enkele buien, vooral in de kustprovincies. En het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort? ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu, The Nightwalk. Ladies and gentlemen... Het beste van dance en RB in de mix. De mix. Met FM's Nightwalk. Presentatie Radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10, show facts en u mixen. Up, up, fuck the neighbors. Pop up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM.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 Nightwalk top 10. Nightwalk top 10. Show facts. En DJ's in de mix. DJ's in de mix. ZFM Zandvoort. ZFM. ZFM. ZFM. Zfm. I'ma have a good time Step back with your chit-chat Killing my vibe ooh, ooh, ooh, ooh. Mm -hmm. oh, uh. See you can't get too much Of a good thing mm -hmm. Swarm here dressed up in the finest Things Well, Please hold your tongue, don't say it From camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you want a drink? Nah, thanks for asking. nah, yeah. nah, Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. I am not your homie, not your home. Can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Mm -hmm. Cool through life and I'm feeling on track. camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, yeah.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 en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Het is zaterdagavond en betekent tijd voor een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Oftewel een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. En als opening horen we Jack Jones met You Don't Know Me. Er komen nu natuurlijk de lekkerste in het radio. Beetje dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de update aan het team boven. De beste plaat van de dansen. De Party update komt er ook aan en ik heb nog een beetje, een beetje, een beetje nieuws... Maar die is even lekker de muziek, want daarom ik jij in radio gekluisterd. Crack David, in Amerika, nee in Amerika, wat zeg ik, nou, maar in Engeland, want daar komt de man vandaan. Daar begint hij in een beetje populair te worden in de lijstje. Je hoort hem nu met uh, Hardline. Crack David nu hier op de radio. No, no, yeah. Been looking for you in all the wrong places. But I don't go there no Seeing all the same faces But I've seen you before Fresh on campus man. Fresh at east Atlanta line, no way no sound. Fresh that east that line up on like a traffic jam hey, I was quick to pay that girl like uh, Uncle Sam He go eight hey. It's getting more light, baby I know. alone hey sweetie if you don't like my story go write your own Familia Cabello met Havana. Deze samen met Young Thun. En voor Maroon 5 en A-Track met What Lovers Do. Wordt een remixversie daarvan. Ik weet niet of je wat te doen hebt uh, in je agenda op uh, vrijdag 22 december. Want dan is Chesto weer in het land. En dan heeft hij zijn club live show In de nieuwe evenementenlocatie Breepark in Breda. Dat doet hij onder andere samen met de Funkerman, Sujano en Boris Smith. Dat was al bekendgemaakt en... Uh, ja, B&W komen ook voorbij, want die wonen vlakbij, hè? En uh, Sevings komen er ook, uh, dus uh, schrijf het op in je agenda. Vrijdag 22 december, heb ik het alvast verklapt. Gesto in het Breedpark in uh, Breeddalen. En uh, don't let daddy know, ik weet niet of je daar een fan van bent. Erg populair. En dat komt terug naar Nederland. Ze hadden net uh, hun vijfjarige anniversary. Vorig jaar was dat. Nou ja, dit jaar, maar uh, hè. Maar ze zijn weer terug. En dan gaan ze allemaal vieren in de Ziggo Dome. Dat allemaal op vrijdag 2 maart. Maar dat is pas volgend jaar 2018. Maar dat kan je alvast in je agenda zetten. Hè? En ja, Martin Garrix. Gekrant op nummer 1 die ze van de wereld. Tijdens een uitverkochte AMF. Dat was hè, dames, uh, tijdens de EDA. Alweer twee weken geleden. Hè? En toch, eh, ik, ik, ik. respect voor eh, Martin Garrix hoor. Chesto, Armin. Nou, Chesto staat tegenwoordig op 5. Ja, ik vraag me dan af, waar is die lijst op gebaseerd? Het is voornamelijk dat ze natuurlijk heel veel followers hebben op social media. Want ja, ik bedoel, er zijn nog veel meer top-DJ's die het heel goed doen. Alleen op een of andere manier komen ze niet tussen. De top 5 die blijft gewoon, hè, uh, laatste jaren een beetje hetzelfde. Zie je, we hebben gaan doen met muziek, want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluist. Onderweg zometeen een party-update. Wat voor een leuke feesten We gaan er zijn op deze zaterdagavond. Wat is muziek? Discipline met On My Mind. Radio Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Zandvoort. If win al met Kazoo, de Extended Dreaming, sorry. En daarvoor horen we de sublimit On My Mind. Zie je hem zijn antwoord? Zaterdagavond, het is uh, 4 november, als je het nog niet wist. is een tijd voor de partyupdate, wat voor leuke feesten allemaal gaan op deze zaterdagavond. Nou, als eerste natuurlijk gaan we naar de Escape in Amsterdam. Dan hebben we Brainwash met ons eigen zandvotser, Raymundo. En uh, het duurt allemaal van 11 tot 5 uur in de ochtend. Brainwash... En voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk ons eigen Zandvoort Raimundo. Maar wie die allemaal mee heeft genomen. Ik, eh, ik heb geen idee. Moet je maar even op de website kijken. Want die informatie heb ik niet meegekregen. En eh, als we verder doorlopen voorbij uh, escape. Dan komen we bij uh, Club R. En is vanavond de Patsergedrag. Het begint om 11 uur. Duurt ook tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check r.nl Met onder andere Joe Zilvio. Drie Roby. Jewel Mountain, Archie Afro Tura, The Marv, Invictum. B2B, uh, Dion Dwight. Breakfast, Lowy. En nog veel meer. Dus uh, dat verhaalt allemaal in Club R in Amsterdam natuurlijk. En nog een uh, wekelijks feestje. Net als Brainwash is uh, Encore. Dat woord wekelijks houden in, uh, in de Melkweg in Amsterdam. Begint rond de klok van middernacht. Uur tot 5 uur in de ochtend. Op de meerdermaatstuk de website melkweg.nl met onder andere Kevin Kofi, DJ Rigge, Prime, Waxbrand en uh, Janssen. Dat is allemaal in de Melkweg, het weggelse feestje Encore. Oftewel, uh, ja, muziek is uh, hiphop, R&B, Kan je daar een beetje allemaal verwachten. En als je nou toch, als je nou toch in, uh, in de Melkweg bent. En uh, ja, je hebt een beetje genoeg van uh, hiphop en RB. dan kan ik even doorlopen. Ook Joost van Bellen draait in een van de ruimtes in de Melkweg. All night Joost van Bellen. Dus ja, dat is toch altijd weer leuk. En uh, wat dichter bij huis? In de Stalker, Cayenne. Woordenschat. Het begint over omklokken binnen 8 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Met Dominique Broeks, Lea en Melle. En dat is uh, Cayenne, dat is de benedenzaal. En in de bovenzaal, dat is Woorderschat. Met Tony en Juicy Jura. Weet je dat ook meteen? Vanavond is dus in de stalker Cayenne. En Woorderschat, twee verschillende zalen. En uh, gewoon lekker uit je dag gaan. En als we nog even bij de feestjes blijven. Leuk feestje vanavond als je van het stevige werk houdt. Dat hoor je hier in principe niet. Dus als je denkt: van ik houd toch meer van het stevige werk. Nou, dan kun je de hele nacht uit je dag gaan. In Afos Live. Nou, dat is vanavond de uh, Q Dance Presents. Scan Tracks 15 Years. Begint op 10 uur. Duurt tot de uh, 7 uur morgenochtend in Afos Live. Dat is natuurlijk de oude Heineken Musical. We mogen hem helaas niet meer zo noemen. Ik, ja, het zit erin. Hè. Het zit er de volkspond. Altijd de Heineken Music Hall geweest en ja, nu is de uh, nieuwe het eigenaar, nieuwe sponsor. Dus is het AFOS Live. Maar uh, in ieder geval. In Area 1, Scoop DJ. A. E Lucian en Pavo. En in uh, chapter 2. Dat is de Essence. De Prophets, Wildstyle, Devin Wild. Adrenalize, Bass Modulators, Audio Tricks. En Zatoxis Live. En dan hebben we ook nog uh, Soundtracks Evolutions. Met D-Block en Stefan. En Chapter 4 is A2 Wreckers Journey. Is Randy en Adaro. En ook nog de uh, Scantrax uh, XXL. Dat is met De uh, Prophets en de Masochist. En dan heb je ook nog Area 2. Nou, je moet maar gewoon even kijken. Ik weet niet of ze, of ze een website hebben. ja naartoe. Qdance.nl, Maar dan moet je schrijven. Q-dance.com En dan vind je alle informatie over het feest vannacht. Het stevige werk Q-dance in uh, AFAS Live. Met de uh, Q-dance presents Scantracks 15 Years. Dan gaan wij door met de iets rustigere muziek. Wat dacht je van Martin Garrix? Nummer 1 DJ van de wereld. Waarom weet ik niet, maar hij maakt leuke muziek. Hier is Pizza.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 In. DJ's in the mix. DJ's in the mix. Op ZFM Zandvoort. Zie FM. Zie FM. F M. What? 4VM Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. De muziek van Oliver Verhelden met uh, What the Funk. En die samen met Danny Shaw. En het is even tijd voor de 10 boven beste plaatsen van de danser. Deze week op 10: Kink met Perth. Deze week op 9: Dusky met uh, Squirm, Miso. Op 8 deze week: Paolo Martini met Red Rocks. Op 7: Vermont met uh, Juna. De Dixon Mix. Op 6 uh, deze week: uh, Rhythm Masters. Met I Feel Love samen met uh, Winsor Gordon. Op vijf deze week uh, Camel Fat en Elderbrooks. extra nummer één plaatje met Cola. Op vier deze week Mark Jenkins en Miss B Me met Sirens. Op drie deze week uh, ook Camel Fat en Elderbrooks. Maar dan in de, in de, de, de, de, de plaat Cola met Mouse Teeth, de Glitterbox Mix. Deze week op 2. Matt Joe met Love Stream. Deze week op nummer 1. In de tien boven beste plaat van Dansel Blazen... I'm in edge met Lovely Days nu, nu hier op CFM Zandvoort in the Nightwalk. Piano Warner. Ik wou zeggen Warner Piano... maar het is uh, Piano Warner. Daarvoor David Anthony en E Ian Hyatt. Uh, Hybrid Heights met Stambol. En uh, ja. Het eerste dus, uurtje zit erop. Tijd vliegt gewoon voorbij. Maak je niet druk. Zometeen het nieuws en weer. En dan zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen DJ Mausel... met zijn Global Housewives. En straks, vanaf een uur... gaan we helemaal naar Italië met de best van de clubs uit Italië met DJ Kabel Er Dus nog genoeg rijden om lekker aan de radio gekluister te zetten. En uh, pas vanaf 12 uur lekker te gaan stappen. Ik laat je achter met, uh, voor dit uur met ZDS. Met Rick James, de Charles en uh, Cabalos remix. Ik zeg het zo meteen na de break.